8 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Opheffen over tv-opnamen in Vu VUMedisch Centrum. Opnieuw protest tegen Koranverbranding Afghanistan en Zweedse kroonprinses bevalt van dochter. Bij opname voor een nieuw reality-programma van RTL is het medisch beroepsgeheim geschonden. Dat hebben een hoogleraar medisch recht en een medisch ethicus gezegd in Nieuwsuur. TV-producent iWorks maakte voor het programma opnamen op de afdeling spoedeisende hulp van het Mufu Medisch Centrum in Amsterdam. Volgens het ziekenhuis wordt in principe vooraf patiënten gevraagd om toestemming voor het opnemen van behandelingen en gesprekken. iWorks filmde onder meer zonder toestemming een vertrouwelijk gesprek met een kinderarts... Het ziekenhuis bood in Nieuwsuur voor dat enige geval excuses aan... maar zegt dat er verder geen regels zijn overtreden. In Afghanistan is voor de derde achterin volgende dag betoogd tegen het verbranden van Korans door Afghaanse-Amerikaanse militairen. In de steden Lachman en Jalalabad gingen honderden mensen de straat op en riepen anti-Amerikaanse leuzen. De Taliban hebben de bevolking opgeroepen om de basis en konvooien van buitenlandse militairen aan te vallen. De afgelopen dagen kwamen zeker negen mensen om het leven bij de protestacties tegen de Koranverbranding. Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar het treinongeluk waarbij gisteren 50 mensen om het leven kwamen. Staatssecretaris Chiavi van Transport wil laten onderzoeken of de vervoerder, spoorbedrijf TBA, willens en wetens heeft bezuinigd op het onderhoud van treinen. Of de oorzaak een kapotte rem is, is volgens hem nog niet zeker. Bij het ongeluk gisteren in de hoofdstad Buenos Aires vielen 50 doden en honderden gewonden. Een trein reed een station binnen en botste met 20 km per uur tegen een stootblok. President Kirchner heeft twee dagen van nationale rouw afgekondigd.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 Staatssecretaris Steven van Justitie zet vraagtekens bij de eigen bijdrage... die sinds kort voor geestelijke gezondheidszorg moet worden betaald. Hij is bang dat door de eigen bijdrage mensen met psychische problemen... minder snel hulp zoeken. Het is mogelijk dat ze daardoor eerder op het criminele pad komen. En op die manier leveren bezuinigingen op het ene departement... juist kosten op voor een ander ministerie. Dat is niet de weg die we moeten gaan, zei Teven bij BNR Nieuwsradio. Sinds begin dit jaar moet een eigen bijdrage in de GGZ worden betaald. Op het IJsselmeer wordt de tweekoppige bemanning van een scheepje vermist. De kleine sleepboot kwam rond half acht gisteravond in problemen en maakte water. Na een urenlange zoekactie bleek de boot te zijn gezonken. Van de twee opvarenden ontbreekt elk spoor. Aan de zoekactie deden verschillende reddingboten van de KNRM met een helikopter mee. Het scheepje werd gevonden zes kilometer ten noordoosten van Den Oever in Noord-Holland. De boot is 12 meter lang, maar die vandaan kwam is niet bekend. In de Rotterdamse haven is een man om het leven gekomen... door een ongeluk in een bedrijf dat papier verhandelt. Een rolpapier van een paar honderd kilo kwam terecht op de man van 60... en raakte zeer ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Waardoor de rolpapier viel is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek en ook de arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld. De Zweedse kroonprinses Victoria is vanochtend bevallen van een dochter. Volgens de vader, prins Daniel, maken moeder en dochter het goed. Het meisje is het eerste kind van het paar... en is de tweede in de lijn voor de troonopvolging. Ze weegt zevenbond en ze is 51 centimeter lang. De naam van het Zweedse prinsesje wordt volgende week bekendgemaakt.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 Dan nog het weer. Eerst veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag droog en wat zon. Het wordt ongeveer 11 graden. In het zuiden mogelijk 13. Morgen grijze regenachtig. Het blijft zacht. Ongeveer 11 graden. In het weekend wat minder zacht, maar wel droog met meer zon. WB Verkeersinformatie. Dankzij de voorjaarsvakantie is toch een stuk minder druk dan gebruikelijk. In totaal nu 84 kilometer. De meeste files staan trouwens rondom Amsterdam... Wat opvalt is de file op de a 7 hoorn richting Zaandam. Tussen Afwit-Averhoorn en Purmerend Noord 4 kilometer. De rechte reisrook is daar dicht. Er ligt een stuk autoband op de weg. En een aanrijding op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen strand 0 dan Afwit-Ermero 6 kilometer. Daar is nog steeds de rechte rijschok dicht. Verkeer richting, Apeldoorn. richting Zwolle kan beter omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Dominique Strauss-Kaan wordt nog altijd in verband gebracht... met het organiseren van seksfeesten. De oud-IMF-topman is weer vrij, maar nog lang niet van de zaak af. Ja, en het leek al te mooi op waar te zijn. Kleine deeltjes die sneller zijn dan het licht. Nu blijkt de klok toch iets hebben voorgelopen. Aan wetenschapsjournalist Govert Schilling vragen we... of er nu opluchting of teleurstelling heerst. En patiënten van het VU Medisch Centrum in Amsterdam... zijn gefilmd voor een televisieprogramma. En daar is niet iedereen blij mee. Vele kritiek op televisieproducent iWorks en het VU Medisch Centrum. Op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis is voor een nieuw televisieprogramma gefilmd... zonder dat patiënten of hun familieleden daarvan op de hoogte waren. In sommige gevallen is pas nadat patiënten de spoedeisende hulp verlieten... gezegd dat ze waren opgenomen. Ja, dat vind ik shocking. Dat vind ik echt heel, uh, heel raar. Dat, je, dat een, een, een behandelkamer op de eerste hulp met het gordijn dicht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 Dat ik onderdeel ben van deze uitzending. werd de camera weggedraaid en het beeld op zwart gezet. Mark Kramer, afdelingshoofd interne geneeskunde van het VU Medisch Centrum. We hebben hem gevraagd of hij vanochtend ook nog een toelichting wilde geven. maar dat wilde het VU Medisch Centrum niet. We praten erover door met uh, klinisch ethicus bij het Erasmus MC in Rotterdam. Erwin Compagne, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u, meneer Compagne? Zijn er grenzen overschreden door zowel RTL als het VU Medisch Centrum? Nou, ik denk het wel, want uh, je hangt camera's op waarvan de patiënten niet uh, weten waarvoor ze zijn. Ze denken misschien dat het bewakingscamera's zijn, of het valt ze überhaupt niet op. Dan uh, laat je, de, maak je opnames. Die worden beoordeeld door medewerkers van een televisieprogramma, om te kijken of het interessant is uh, voor hun. Want ja, er komen honderden patiënten binnen, dus niet alles is interessant. Uh, en als het interessant is, dan vraag je toestemming uh, om uh, uh, verdere opnames te mogen maken. En de opnames die gemaakt zijn, te mogen gebruiken. Dat betekent dus, kijk, die, die, die, die, wel of die vraag van toestemming maakt me helemaal niks uit. Het gaat er gewoon om dat je, dat er uh, medewerkers van het televisieprogramma, burgers dus, die niets te maken hebben met de geneeskundige behandeling van die patiënt, al mee kunnen kijken met de eerste intake van zo'n patiënt. Uh, de patiënt doet zijn verhaal. Uh, en dan zeggen ze, wow, nou, dat is een sneetje in de hand, dat is niet zo interessant. Uh, en, en de volgende, oh, dat is wel interessant, Dat laten we daar maar toestemming gaan vragen. Dan heb, dan heb je al de grenzen overschreden, want er heeft niemand, maar dan ook totaal niemand iets te zoeken bij uh, de behandelingsovereenkomst die een arts of een verpleegkundige heeft met zo'n patiënt. Dat is, dat is privé, dat, dat, is, dat is privacy. Maar maakt het dan nog iets uit, meneer Campagne, dat die mensen die mee hebben gekeken een geheimhoudingsplicht hebben, daar hebben ze ook papieren voor ondertekend? Uh, het blijven gewoon burgers. En de wet is daar heel is daar is daar zeer duidelijk over. De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst zegt, zegt er mogen alleen maar mensen. Uh, uh, meekijken, dus, dus be uh, de behandeling meemaken... als de patiënt daar van tevoren toestemming voor geeft. En, en mensen die betrokken zijn bij de behandeling, dus andere hulpverleners. Daarbuiten gewoon niemand. Ja. Dus, dus ja, die grens ga je, gewoon over, en, en, ga je gewoon over en dan maakt het mij niet helemaal niks uit... of je achteraf wel of niet to toestemming gaat vragen... Mensen kijken mee. Heeft, uit. heeft het ook niet. Daarnaast, wat u zegt, eigenlijk wordt in feite hier de wet overtreden. Um, maar heeft het ook. Dat is uw mobiel, geloof ik, die afgaat. Ja, ja. ja nou, u staat, hij is nu uit. Ja. Um, heeft het niet ook iets pervers in de zin dat um, daar camera's zijn opgehangen die niet meteen herkenbaar zijn, niet heel erg opvallen, zodat misschien de patiënt wel meer vertelt als hij niet weet, als hij zich niet bewust is van de aanwezigheid van camera's? Ja, nou, dat is natuurlijk wel interessant. Ja, dat is, dat is een, een, een techniek natuurlijk van zo'n televisieprogramma. Als je daar een hele grote camera op je schouder uh, loopt, ja, dan weten mensen gelijk van ja, dat, dat, daar, hier gaan opnames gebeuren. Maar als die gewoon aan het plafond. Of, of aan een muur hangen, ja, dan ben je daar helemaal niet op beducht. Hm. En, en, dus dit, dit is ook een beetje een. Uh, ja, uh, dit is voor de programmamaker is dit de meest ideale manier. Maar voor de patiënt is dit uh, natuurlijk de meest tricky manier. Ja. U zegt er zijn grenzen overschreden. Ja. Wie ja. valt dat aan te rekenen? Uh, de programmamakers of het ziekenhuis? Nee, ik, denk, ik denk primair het ziekenhuis, want het ziekenhuis heeft die behandelingsovereenkomst met die patiënt. Die, die la, laat de patiënt binnen en de patiënt moet ervan van uit kunnen gaan dat een ziekenhuis een veilige haven is... waar hij gewoon in ieder geval zijn privacy maximaal bewaakt wordt. Je komt met een bepaalde klacht, misschien schaam je je voor die bepaalde klacht. Uh, is het compromitterend waarmee je komt... Uh, daar da, da, da mag je gewoon maximale 100% privacy verwachten. Nou hebben ze wel gezegd, er hingen ook posters. Te... Ja, ja op ja, de hoogte ja. kunnen zijn. Ik kom binnen en ik ben bang en ik heb, ik heb een, ergens een puistje zitten wat, wat, wat ik niet vertrouw. Ik ga dan niet allerlei postertjes en flyertjes hangen die aan de muur hangen. Goed. Dat ga ik niet doen. Nou, um, we hoorden een paar dagen geleden dat de inspectie in gesprek wil met de neurolog uh, vanwege de toestand ja. van Friso, uh, Prins Frizo en wat daar naar buiten is gekomen. Vindt u dat ja. uh, de inspectie um, bij het schenden van het beroepsgeheim in dit geval ook aangezet is. Nou, ik denk het wel. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ze zullen toch wel in gesprek moeten gaan met het, met het, met het ziekenhuis. Van, uh, ja, uh, ook om in ieder geval goed uit te zoeken wat nou precies allemaal gebeurd is. Ja. Uh, en, en wat hun afwegingen zijn geweest. Want dat is nog steeds niet duidelijk. Wat is hun nou afweging geweest om dit op, op deze manier toe te staan? Ja, maar... Want je kan, je kan verwachten dat dit vragen gaat oproepen. Ja. En, maar die opnames zijn gemaakt. Ja. En het programma komt eraan. Ja. Of, of is dat nog niet zeker wat u betreft? Nou ja, in de contracten die patiënten hebben ondertekend staat dat zij uiteindelijk nog tot op het allerlaatste moment het recht hebben om hun toestemming in te trekken. Ik denk dat er misschien wel wat patiënten zullen zijn die dat nu gaan doen. Maar in ieder geval de andere verhalen die ze opgenomen hebben en waar patiënten toestemming voor gegeven hebben, ja, die kunnen ze gewoon uitzenden. Goed. Meneer Companje, Erwin Campagne, ethicus bij het Erasmus ja. Medisch Centrum in Rotterdam. Hartelijk dank voor je uit. Graag Goed Goedemorgen. Uh, en wij gaan door naar uh, oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan. Het is uh, 13 minuten over acht. Want Strauss-Kaan wordt alsnog aangeklaagd... wegens seksfeesten waar hij aan deelnam. Gisteravond leek het er nog even op dat hij na een verhoor... van twee dagen vrij man was. Maar niets is het geval. Correspondent uh, Frank Renaud in Parijs. Wat is er in de tussentijd gebeurd, uh, Frank? Dat was wat je zei inderdaad. Gisteravond om half zeven mocht Strooskan de kazerne verlaten waar hij verhoord is. Toen kwam hij op vrije voeten, de hechtenis werd opgeheven. Maar later op de avond is toen bekendgemaakt dat hij zich op 28 maart, dus ruim over een maand, bij drie onderzoeksrechters moet melden in deze zaak. En bij die gelegenheid zal hij dan officieel in staat van beschuldiging worden gesteld, zeggen bronnen bij het onderzoek. Dat betekent niet dat hij al schuldig is... Maar wel dat er strafrechtelijk gezien serieuze en ernstige verdenkingen zijn, en dat het verdere onderzoek niet meer door de politie wordt gedaan, maar door de onderzoeksrechters zelf. Ja, ernstige verdenkingen. Wat zou die dan hebben gedaan?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 En dat werd betaald met geld van die bedrijven. Dus de vraag is of Stroskan daar misschien wel wederdienst ook voor heeft beloofd. Um, hij is de afgelopen twee dagen verhoord. Um, daarna was hij toch vrij om te gaan, neem ik aan? Of? Ja, hij is twee dagen, hij heeft er hem dertig uur in hechtenis gezeten, hè. ook zelfs nog een nacht in de cel doorgebracht, 2,5 bij drie meter en een gat in de grond als toilet. Dat was de Franse politie die dat verhoor deed. Uh, die heeft alle verdenkingen dus op een rij gezet en hem gesproken. En na afloop daarvan, dat was dus gisteravond om half zeven nog, was zijn advocaat, Frédéric Beaulieu, dan ook eigenlijk nog heel tevreden. satisfait entendu de vous le dire. très bonne chose. Il qu'il dès lors qu'il complètement nou, Strooskan was blij dat hij eindelijk zijn versie van de gebeurtenissen kon geven, zegt zijn advocaat. Dat hij nu vrij is, is ook goed nieuws en logisch. Want hij heeft op alle vragen van de politie antwoord gegeven, zei zijn advocaat. Ja. Maar goed, dat was zeven uur s avonds. Precies, hij is dus niet van de zaak af, bepaald niet. En wat zouden uiteindelijk de consequenties voor hem kunnen zijn? Nou ja, de strafmaat is redelijk hoog. Het gaat om twee aanklachten dus. Hè. In georganiseerd verband prostitutie uh, regelen bij grote seksfeesten. En fraude, als dat bij elkaar wordt opgeteld. En als hij op alle punten schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal 20 jaar cel krijgen. Maar ja, goed, daar moeten wel bewijzen voor gewonnen worden. En tot nu toe beperkt zich dat tot afgetapt telefoonverkeer en onderschepte sms'jes. Maar of de rechter dat ook voldoende vindt, dat zullen we gewoon moeten afwachten. Frank Renaud in Parijs over de zaak. Opnieuw de zaak. Dominique Strauss-Kaan. Zo dadelijk. Rotterdam wil ouderen weerbaar maken tegen overvallen. Zomaar eens horen hoe ze dat uh, gaan doen. Eerst naar de verkeersinformatie. Veranda van der Velde. Er is een aanrijding bijgekomen op de A2 van Den Bos naar Utrecht. Tussen Zalt bommel en Waardenburg 2 kilometer. Daarbij was ook een motorrijder betrokken. Goed nieuws over de A7. Hoorn richting Zaandam. Daar is de rijstrook weer vrij. Bij Purmerend Noord nog wel 5 kilometer. Ook een aanrijding op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Van Brien Noordbrug 5 kilometer... ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De relativiteitstheorie van Einstein was achterhaald... en we zouden kunnen gaan tijdreizen. En dat zou komen omdat er deeltjes waren ontdekt... die sneller gingen dan het licht. De neutrinos gebeurde bij wetenschappelijk onderzoek CERN in Geneve... En dat leek al te mooi om waar te zijn. En dat is het ook, want er is een foutje ontdekt in het onderzoek. Govert Schilling, wetenschapsjournalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Best. Wat is dat dan uh, met Marcel's beetje? Goedemorgen. Oh, ik neem me niet kwalijk. Goedemorgen, Marcel. <laughs> uh, wat er ontdekt is. Bij, bij, is wat er uh, fout? <laughs> ja, ja nou, nou gaat helemaal alles fout. Er zit bij mij ook een kabeltje los. Um, wat er ontdekt is is dat er in de meetopstelling eigenlijk twee dingen aan de hand zijn. Er is natuurlijk de afgelopen maanden enorm gezocht naar een mogelijke verklaring voor dat bevremdende resultaat. En wat er nu gevonden is. Uh, Twee aspecten. Het ene is er is een soort hulpmiddel gebruikt om heel nauwkeurig de tijdsignalen van het GPS-systeem uh, te synchroniseren met de klokken uh, beneden op aarde. En dat hulpmiddel dat is misschien niet helemaal 100% voldoende geweest. Dat zou een afwijking in de ene richting hebben kunnen veroorzaken. En dan is er ook nog ontdekt dat er bij de aansluiting van dat GPS-systeem op de computer zou je ongeveer kunnen zeggen dat daar een glasvezelkabel niet helemaal goed is aangesloten geweest. En dat zou een afwijking in de andere richting hebben kunnen veroorzaken. En nu is het gekke verhaal dus dat CERN zegt van ja, we hebben die twee effecten uh, ontdekt. Dus ze werken verschillende kanten op. Ongetwijfeld gaan ze vinden dat het ene effect veel sterker is dan het andere. En dat dit minime verschil wat ze in september dachten te zien dat dat daarmee verklaard is. Maar hoe dat precies uh, qua getalletjes en metingen exact zit, dat gaat pas in de komende weken en maanden blijken. Oké, okay, nou uh, Govert, dit is misschien ook wel geruststellend toch, dat het gewoon zo is als het bedacht had? Het is voor een heleboel mensen geruststellend, want uh, uh, kijk, als zou blijken dat die uh, fundamentele eh, aannames uit de Einstein's relativiteitstheorie dat die geschonden worden, dat die niet kloppen, ja, dan moeten theoretici zich op het hoofd krabben en vragen zich af, snappen we eigenlijk wel hoe de natuur in elkaar zit? Dus er zijn een heleboel mensen die nu opgelucht ademhalen, hoewel ik moet erbij zeggen, die geloven het eigenlijk toch al niet, hoor, dus het komt voor veel mensen niet echt als een verrassing. Maar aan de andere kant moet je ook zeggen, het is eigenlijk stiekem wel een beetje jammer. Want we hebben de afgelopen eeuw, in de 20e eeuw, hebben we regelmatig situaties gehad waarin er dingen gevonden werden die bijna niemand kon geloven Waar je eigenlijk aan twijfelt. En die gaan dan onderzocht worden. En nog een keer het nagemeten, nog een keer onderzocht. En die blijken wel te kloppen. En dat maakt wetenschap natuurlijk ook heel spannend. En het zou ontzettend leuk geweest zijn als dat hier het geval was geweest. Ja, nou is dat ontzettend duur onderzoek daar in CERN, in, in, in Zwitserland. Uh, en dan gaat er iets met een klok verkeerd. Klinkt een beetje als geknoei. Heeft het consequenties voor de onderzoeken die daar plaatsvinden? niet. En, en wat dat geknoei betreft... kijk, je, je moet dat natuurlijk een beetje toegankelijk proberen uit te leggen. Dus ik heb het over een, een, een kloksynchronisatie die niet werkt en een kabeltje wat niet goed zit. Vergis je daar het niet in. Het gaat om een ontzettend complexe opstelling, buitengewoon ingewikkeld. Dat, dat is gebeuren. Het... dat hoort erbij. Ja, nou, geknoei kun je het niet noemen, laat ik het zo zeggen. Ja. Wat hier gebeurd is, is dat er een hele zorgvuldige meting is uitgevoerd waar een raar resultaat uitkwam. Daar hebben die onderzoekers een paar jaar lang zijn ze daar mee bezig geweest. Ze konden niets vinden. Toen hebben ze gedacht, van we gaan het in de groep gooien zeg maar, we gaan aan onze collega's uh, buiten onze eigen onderzoeksteam gaan we dit melden in de hoop dat die misschien het experiment onafhankelijk over kunnen doen. Daar zijn ook nog steeds plannen voor, dat is nog niet gebeurd en ondertussen blijven ze natuurlijk hiermee uh, doorgaan. Ja en zoals dat gaat in de wetenschap, uh, een raar resultaat, daar twijfel je aan. Je gaat net zo lang zoeken tot je er een verklaring voor hebt of totdat het echt waar blijkt te zijn en het eerste blijkt hier aan de hand te zijn. Dus nee, dat heeft geen consequenties voor het uh, uitvoeren van het onderzoek daar. Gewoon verschilling. dankjewel. Oké. Okay. Het is tien voor half negen. Dat was even van mijn apropole. Sorry. Yes? Ja? ja? <laughs> Sorry, Lucella. <laughs> <laughs> een van de drie mensen die in Rotterdam overvallen worden... gaat over serieuze zaken, is een oudere. En vaak wordt zo'n oudere dan ook nog thuis overvallen.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 Nee, ik ben niet nee, bang. Nee, ik ook niet. Nee hoor, nee, echt niet. Nee, want ik, ik heb van zulke voornemens. dat als er een probeert binnen te komen, nou, dan, dan zijn ze nog niet jarig. Er ligt een hongbouwknuffel klaar. Nee, no. eh, die, die hangt bij mij aan de kop. Op. Ik meen het echt ja. ja. De burgemeester is binnen. Hey, daar heb je nou, die burgemeester met die moeilijke naam. Hoe is die dat? <laughs> Hij kan het niet aanspreken. Abu Tale Peter. Dames en heren, er is eigenlijk geen onderwerp.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 Applaus voor de burgemeester van Rotterdam. Gaat proberen het aantal overvallen, met name op ouderen, nog verder terug te dringen. We gaan naar Mark Robin Visser. Die is in het bruisende winkelcentrum van Emmen. Uh, hebben ze daar ook dat soort problemen eigenlijk, uh, Mark Robin? Uh, ik heb geen idee waar je het over hebt eigenlijk, Lara. Overvallen in hier hier helemaal helemaal af. <laughs> overvallen, oh fijn. Ja, de, dank je, ja overvallen in Emmen, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zal het even aan de wethouder vragen. Meneer Arends, uh, uh, hebben jullie ook last van overvallen? Nou, niet, niet in een grote mate. Nee. nee, niet extreem. Nee. Zo wanhopig zijn de Emmenaren ook weer niet? Absoluut niet. <laughs> nee hoor. Ik ben vanmorgen bij u aan de ontbijttafel uh, begonnen... vanwege de economische omstandigheden in, in, uh, in Emmen. U bent wethouder uh, Economische Zaken voor de Partij van de Arbeid. En we zijn nu bij het gemeentehuis en het bruisende winkelcentrum. Nou, uh, je hoort het. Het bruist nog niet. Nee, maar goed, om uh, um half negen is het denk ik in weinig uh, winkelsteden uh, al bruisend En dat geldt hier natuurlijk ook. Maar als u uh, zeg maar over twee uur weer terugkomt, dan is het hier de... is is bal. Zullen we even een stukje naar binnen gaan? Want we staan nu ontzettend in de Emmense uh, wind. Uh, hoe gaat het in Emmen? Dat is een beetje de vraag. Ik, uh, we gaan ook wat ondernemers uh, spreken hier in het winkelcentrum. Toen ik hier naar binnen liep, viel me al wel op... er staan niet echt heel veel winkels leeg, zoals je dat in andere winkelstraten wel, wel eens ziet. Nee, ik denk dat de, de leegstand hier in het winkelcentrum uh, uh, is zeer beperkt. Ja. En dat geeft ook aan dat er uh, nou ja, nog genoeg economische veerkracht is in dit gebied. Ja, wat bedoelt u daarmee met economische veerkracht? Nou kijk, uh, uh, we hebben natuurlijk ook te maken met de economische conjunctuur. Maar we zijn ook uh, nou ja, in de loop der jaren ook wat zelfbewuster geworden in dit gebied. Uh, het gaat toch uh, nou, verhoudingswijs goed ja. in dit gebied. Ondanks de 10% werkloosheid, die jullie hier bijna tellen. Ondanks die 10%. Uh, en dat is nogmaals dus, uh, uh, net te hoog nog. Maar als je dat vergelijkt in een, in een situatie met een aantal jaren geleden, dan gaat het hier gewoon goed. Er is een ondernemersvereniging. Meneer Holman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heeft u zelf ook een winkel hier? Nee, ik heb zelf geen winkel. Nee. Nee. En toch bent u van de ondernemersvereniging? Ja, ik was ook wel... Hoe zit dat? Wel, nou, ik was ook wel verbaasd dat ze me vroegen. Maar ze hebben toch het idee van... we moeten iemand hebben die boven de partijen staat. En ja. daar kunnen ze best iemand voor gebruiken... die uh, niet echt direct met de ondernemers te maken heeft. Ja, zeg. En hoe gaat het met de ondernemers in Emmen? Uh, volgens mij gaat het op dit moment nog uh, redelijk goed. Uh, en we hopen ook dat uh, de economie weer wat gaat aantrekken... zodat dat ook goed blijft gaan. Toch krijgen wij alarmerende berichten over uh, overheidsdiensten... die zich uit uh, zuidoost rent uh, terugtrekken. Ja, daar uh, wordt het allemaal niet beter van natuurlijk. En dat is ook het uh, grote probleem. Aan de ene kant uh, uh, timmer je aan de weg uh, in Emmen. en Aan de andere kant uh, zijn het andere overheden die weer wat uh, dwars liggen. Hoe timmeren jullie aan de weg? Nou, In elk geval door het uh, centrum van Emmen uh, de komende jaren voor bijna een half miljard op de schop te gooien... en zeg maar verbeteringen aan te brengen, dierentuin te verplaatsen. Zodat... Die hangt ook nog, hè? De toekomst van de dierentuin hangt ook nog. Nou... Meneer de wethouder, toch? Of formeel? Eh, nee hoor, die hangt niet meer. Ik heb begrepen dat er formeel nog bekrachtigd moet worden. Die moet formeel nog bekrachtigd worden, ja, zij hangt nee, nog wel. Hij hangt dat wel, maar ik denk dat er een goed voorstel gaat aan de gemeenteraad. Het is nog niet zo dat de MNA'ers straks hun eigen dieren moeten gaan opeten? Zo erg is het nog niet? Nou, daar ga ik niet van uit, want daar, daarom zijn we veel te de nee, nee, dat zou misschien wel heel lekker zijn. Laat ze het maar niet horen. Nee, die pinguïn zo dat u. Even alle gekheid op een stokje. Uh, hoe is het hier in Emmen? Je hoort uh, vele ontslagen bij overheidsdiensten. Uh, uh, uh, 10% werkloosheid. Daar moeten ondernemers toch ook iets van merken? Ja, daar zullen ze waarschijnlijk ook wel iets van gaan merken. Maar op dit moment is het nog niet zo dat, uh, dat ze daardoor uh, om, omvallen. En, uh, maar ja, goed, dit moet natuurlijk niet te lang gaan duren. En het moet niet te vaak gebeuren dat er uh, overheidsinstanties uh, wegtrekken. Weet u wat? Wij gaan een potje winkelen Ja. in het bruisende winkelcentrum van Emmen. Dat lijkt me heel goed. Gaan we eens kijken wat we tegenkomen. Prima, doen we dat. Oké, okay. okay. tot zo.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 Radio 1, het NOS-journaal. Groot verlies voor Dexia Bank en opheffen over nieuw reality-programma RTL. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Frans-Belgische Dexia Bank heeft in 2011 een mega-verlies geleden van 11,6 miljard euro. Het jaar daarvoor was er nog een winst van ruim 700 miljoen.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 Commotie over een nieuw realityprogramma van RTL. Het speelt zich af op de eerste hulp van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. En bij de opnamen is het medisch beroepsgeheim geschonden. Dat zeggen tenminste een hoogleraar medisch recht en een medisch ethicus. Ze kunnen meeluisteren met gesprekken tussen artsen en uh, patiënten... of met andere hulpverleners. Ze nemen dus kennis van informatie die onder het beroepsgeheim valt... terwijl de patiënten daarvoor geen toestemming voor heeft kunnen geven. Het meekijken is wel erg genoeg, want je laat iemand toe uh, in de behandelkamer...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 dat je daar afgeluisterd kan worden. Ja, dat is natuurlijk toch ja heel raar. Het ziekenhuis heeft hij voor zijn excuses aangeboden. Justitie in Argentinië onderzoekt het treinongeluk... waarbij gisteren 50 mensen om het leven kwamen. En de vraag is of de oorzaak een kapotte rem is... of dat die trein niet goed was onderhouden. Het spoorbedrijf TBA zou willen ze weten wetens ze op onderhoud hebben bezuinigd. In de hoofdstad Buenos Aires reed de trein met een snelheid van 20 km per uur... tegen een stootblok in een station. President Kirchner van Argentinië heeft twee dagen van nationale rouw afgekondigd. Kirchner is al niet op televisie verschenen, maar heeft wel een decreet laten uitgaan... waarbij ze natuurlijk aan nabestaande haar condolences meedeelt... en een twee dagen van nationale rouw afkondigt. De vlaggen gaan halfstok. Daarnaast worden alle carnavalsactiviteiten afgelast.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 Bij een serie bomaanslagen en schietpartijen in de Iraakse hoofdstad Bagdad zouden ruim 30 doden zijn gevallen. In de Sjiitische buurt ontplofte in de ochtendrukte twee autobommen. Op een andere plek in Bagdad zijn zes agenten doodgeschoten. En ook ontploften er een aantal bermbommen. De aanslagen volgen elkaar snel op, wat duidt op een gecoördineerde actie. Staatssecretaris Steven van Justitie zet vraagtekens... bij de eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg. Mensen met psychische problemen zoeken daardoor mogelijk minder snel hulp. Je kunt je zorgen maken over de eigen bijdrage in de, in de GGZ uh, als het gaat om... Uh, werkt dat nou verkeerd uit in de zin dat er weer meer mensen in de keten terechtkomen. Daar maak ik me wel zorgen over. En als mensen daardoor op het criminele pad komen... leveren bezuinigingen op het ene ministerie juist kosten op voor het andere ministerie. En dat kan niet de bedoeling zijn, zegt Teven. Apothekers in de Amerikaanse staat Washington... kunnen niet worden gedwongen om de morning-after-pil te verkopen... want dat is in strijd met de grondwet. Een federale rechter heeft dat bepaald in een rechtszaak... die was aangespannen door twee apothekers. Die hebben gewetensbezwaren tegen de pil. Wie hem gebruikt, pleegt abortus, vinden ze. En Zweden heeft er een nieuw prinsesje bij. Kroonprinses Victoria is vanochtend bevallen. Volgens de vader, prins Daniel, maken moeder en dochter het goed.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 Ook vanmiddag blijft op veel plaatsen de bewolking het weerbeeld bepalen... met in het westen de grootste kans op wat zon. Er staat een meest matige westenwind, windracht 3 tot 4... en het is vandaag met een maximumtemperatuur van 12 of 13 graden vrij zacht. Vanavond blijft het vrijwel overal droog en is het bewolkt. Vannacht daalt de temperatuur onder de bewolking amper. De minima liggen rond 9 graden. Morgen vrijdag wordt een grijze dag met soms wat motregen. Tot maximaal een graad of 12. Zaterdag zijn er in grote delen van het land zonnige perioden. Alleen in het zuiden is er wat meer bewolking en kans op het regen. Zondag wordt een droge dag met regelmatige ruimte voor de zon. De middagtemperaturen liggen rond een graad of 10. In de nachten wordt het met minimaal van een graad of 3 wel wat frisser. ANBB Verkeersinformatie. Aantal files van de ochtendspits zijn al wat aan het oplossen. In totaal nog 64 kilometer file. De meeste daarvan staan rond Amsterdam en Rotterdam. Wat opvalt is de A2, Den Bosch richting Utrecht, is een aanrijding geweest. Tussen Afritkerk-Driel en Waardenburg, 5 kilometer. De rechte reisrook is ook dicht. En op de A28, Amersfoort richting Zwolle, tussen Strand 0 en afrit Ermeno 6 kilometer. Ook dat is een aanrijding. Daar is ook de rechte reisrook dicht. Verkeer richting Zwolle kan beter omrijden via Apeldoorn. Dat is via de A1 en de A50. Frenk Barendse is manager van Ali B.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 Wel of geen meldpunt Oost-Europeanen. De uitzendorganisatie Exotic Green trekt haar eigen plan. Er komt een grootschalig wooncomplex... voor zo'n 400 Oost-Europese arbeidsmigranten in Ettenleur. Daarvoor moet Exotic Green nog wel in gesprek met de gemeente. Felix de Bekker van Exotic Green. Goedemorgen. Goedemorgen. Is er nog behoefte aan zo'n groot wooncomplex? Willen Oost-Europeanen hier nog wonen? Oh, ja. Nou, mensen zijn wel ontzettend gekrenkt... door uh, wat er de afgelopen weken is gebeurd... Maar uh, gelukkig hebben ze vertrouwen in deze werkgever en uh, onze klanten behandelen ze ook uitstekend. Dus uh, ze willen nog graag hier werken. Mm, en Exotic Green, uh, u bent de werkgever in, uh, in uh, het telen van groenten, in, in de kassen? Nee, ja, dat, dat zou de naam suggereren, maar inmiddels komt 60% van de omzet van Exotic Green uit de industrie. Dus dat is voedingswarenindustrie, dat is logistiek, metaalconservering, metaalconstructie, uh, uh, de bouw. Dus eh, en nog maar 40% uit de land en tuinbouw. Ja. En waarom... Maar de naam de naam suggereert anders, dat klopt. Ja, en waarom waarom zet u zich in voor um, de woonomgeving van de van de werknemers? Nou, onze filosofie is dat wij de mensen zonder zorgen bij onze klanten te werk moeten stellen. Daarmee hebben wij tevreden uitzendkrachten en tevreden klanten. Dat betekent dat op het moment dat ze geworven worden in Polen en in Nederland aankomen, alles voor hen wordt verzorgd, inclusief het transport. Ze rijden in relatief nieuwe auto's of soms zelfs vloednieuwe auto's. Uh, die hebben 250 stuks. En ook de hele huisvesting wordt voor hen compleet hm. verzorgd. En betekent dat dat er bij die arbeids arbeidsmigranten nu nog wel veel zorgen zijn over, over de woning? Nee, uh, over de woning. Dat is juist ook onze filosofie. Ze moeten zonder zorgen bij die klant komen. Daarmee kunnen ze daar optimaal presteren. Hm. En wij zorgen ervoor dat ze zonder die zorgen wonen. We hebben keurige woningen. En we zijn nu in Steenbergen bezig met het realiseren van een grootschalige opvang... En dat komt omdat wij van mening zijn dat je diverse categorieën eh, arbeidsmigranten hebt. De mensen die hier alleen komen voor een korte tijd, twee, drie jaar... Eh, die geen enkele behoefte hebben om te creëren... die kun je prima huisvesten in een grootschalige locatie. Maar de mensen die van plan zijn hier te blijven die moeten zich scholen, die moeten eventueel met hun kinderen naar de woonwijk... en die moeten gewoon deelnemen aan het sociale leven in Nederland. Die moeten integreren. Oké. Okay. Nou, nou is er natuurlijk veel commotie over dat meldpunt... Eh, Midden- en Oost-Europeanen van de BVV. Eh, het BVV zelf geeft aan dat er veel klachten over Oost- en Midden-Europeanen binnenkomen op dat meldpunt. Er is veel commotie over het meldpunt ANSIG. Verwacht u dat de gemeente vanwege de rumoer nu eh, moeite heeft wellicht om groen licht te geven? Nee, nee, ik denk dat er dat volstrekt los van staat. Uh, ik denk wel iets anders. En dat is, ik ben stom verbaasd over de landelijke politiek... Uh, schijnt niemand te beseffen dat deze mensen uit een historie komen... van 10, 15, 20 jaar geleden... waarin achterklap, elkaar verraden, uh, klikcultuur... Ja, echt aan de orde van de dag was. Dat was in de communistische situatie. En deze mensen zijn nu net, ja, laten we zeggen, 15 jaar vrij... net als wij die verwachten dat ze in een land komen, Nederland, dat bekend staat als een tolerant. En het allerlaatste wat ze verwachten is dat ze daar worden geconfronteerd... zeg maar met, met handelwijzen die in het communistische systeem ja, ja, schering en inslag was. Je kunt elkaar niet meer vertrouwen. En nu komt daar dan zo'n anoniem meldpunt. Ik begrijp niet dat niemand de impact voor die mensen in dit perspectief heeft. Althans, ik heb het niet gehoord. En dan denk ik, het zal je toch overkomen dat je naar een land gaat... Gewoon ook om daar ter plaatse, de economie te ondersteunen. En dan word je stiekem ja achter je rug verraden of dan wordt geklikt over je. Mm. Nou. Heel opmerkelijk vind ik dat, bovendien mij is niet bekend, maar ik ben ook geen lid van de PVV, wat er met die resultaten nu uiteindelijk gaat gebeuren. Hoeveel banen zullen daarmee worden gecreëerd? Hoe wordt de financiële crisis opgelost? Ik bedoel, dat zijn wezenlijke dingen waar de politiek zich naar mijn idee mee bezig zou moeten houden. Duidelijk, en dus met het bouwen van woningen zoals u gaat doen. Dank voor dan de Bekker. En dan graag gevarieerd. Oké. Okay. Helder. Graag tot uw dienst. Dank u. Dag. Tien uur. half 9. u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dit weekend wordt in Paramaribo de mooiste Miss India van de wereld gekozen. Het is Suriname gelukt om die verkiezingen binnen te halen. En dat is bijzonder, want Suriname doet nog maar zes jaar mee. Het land heeft groot talent voor vrouwelijk schoon van Indiase afkomst. Suriname scoort ieder jaar hoog. En in 2007 ging de titel zelfs naar Suriname. En wie weet wat dit jaar brengt. Gentlemen van Suriname. I am Usha Sukmanen, proudly representing Trinidad and Tobago. Bedankt voor sharing schitterende Suriname met ons. De een nog mooier uitgedost dan de ander. De een nog mooier opgemaakt dan de ander. 35 missen India die hier naar Suriname toegekomen zijn voor de Miss India Worldwide-verkiezing. Suriname staat deze week helemaal in het teken van India. Er zijn speciale arrangementen in de hotels met India's eten... en in de bioscoop hier wordt deze hele week een Bollywood-filmfestival gehouden. Alle 35 Miss India zijn hier aanwezig op het filmfestival... en dingen komend weekend mee naar de felbegeerde titel Miss India Worldwide. Ik ben am Worsha Ramreten en ik ben presenting a een land met genuine diversiteit. Suriname! Een van de deelnemers is natuurlijk Miss Suriname. Ze zijn nu allemaal hier. Ze zijn een aantal dagen hier. Wat doen jullie samen? Hoe kijken jullie tegen elkaar aan? Want eigenlijk zijn jullie concurrenten van elkaar. Nou, het is een heel aardige groep. Want ze komen van zo ver. Ze hebben de warmtesteun allemaal nodig. Ik bedoel bepaalde. Ze reizen gewoon weg alleen. Dus we zijn er gewoon voor elkaar. En, um... We zien ook ik er gewoon heel positief naar uit. Wie gaat er winnen? Destiny Will The site. Miss India Nederland. Ik denk van Surinaamse afkomst, oorspronkelijk. Ja, dat klopt. Ik uh, ben geboren en getogen in Nederland, maar mijn ouders zijn geboren in Suriname. Dit is echt mijn tweede thuis. Ik kom hier wel eens vaker. Dus uh, ik ben hier uh, ja, helemaal op mijn gemak. Hoe voelt het om hier nu naast Miss Suriname-India te staan? Of Miss India Suriname moet ik zeggen. Nou, heel gezellig. Zij praat natuurlijk ook Nederlands, dus we konden het al meteen goed met elkaar vinden. En uh, ja, we hebben eigenlijk wel een band met elkaar, hè? Suriname en Nederland. Dus ja, het zit helemaal goed. Mevrouw Adjoja, heel bijzonder moment. Miss India World in Suriname. Hoe kan het dat een land wat eigenlijk nog maar zo kort meedoet met die Miss India verkiezingen en met Miss India Worldwide verkiezingen nu al het voor elkaar krijgt om dat wereldwijd binnen te krijgen? Nou, ik denk dat een van de belangrijkste redenen is geweest, of beweegredenen is geweest, dat al onze contestanten, of nou al onze winnaressen van de afgelopen jaren, heel goede prestaties hebben geboekt. In 2007 hebben we meteen de jackpot gehaald, zeg maar. We hebben de Miss In Your World 2007 titel gewonnen en onze winnares was toen Farajah Juman Bags. En we hopen net zulke goede, minstens net zulke goede prestaties neer te zetten. Suriname is een multi-etnisch land. Ik heb wat commentaren gehoord op straat. Waarom moet het nou weer Miss India zijn? Waarom niet gewoon Miss Suriname? Waarom die etniciteit erin? Nou, ik ben ervan overtuigd dat een van de sterke punten van Suriname is de multiculturele samenleving. En pas als elk, elke uh, cultuur, zeg maar, zijn of haar cultuur goed beleefd en uitdraagt, dan pas kunnen we de Surinaamse cultuur, die mengelmoes van alles, sterk maken. Dus ik vind het heel goed dat alle culturele groepen gewoon hun cultuur blijven beleven. Dit weekend dan de echte verkiezingen. Ik heb gezien dat een kaartje 200 Amerikaanse dollar kost. Dat is voor veel Surinamers een maandsalaris. Um, nog geen maandsalaris, daar ben ik van overtuigd. Maar, um, voor sommigen wel. Ja, voor sommigen misschien wel. Um, wij zijn ervan uitgegaan sowieso bij zo'n verkiezing. Kunnen we maar duizend mensen accommoderen. Maar Er zijn echt heel erg hoge kosten die met zich meekomen. Kijk, we hebben 35 landen naar hier gehaald. Wordt het uitverkocht, denk je? We zijn al uitverkocht. <laughs> we zijn voor de vrijdag en zaterdag uitverkocht. Wie gaat er winnen? Dat zullen we zaterdag zien. Armen Boerbaum van de Wereldomroep verdiept, verdiepte zich in de misverkiezing. In Londen wordt vandaag gepraat over herstel van de staat in Somalië. We praten daar zo dadelijk over. Eerst naar Jolande van der Velde. Nog zo'n 70 kilometer file geeft de teller aan. Uh, goed nieuws over de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Zaltbommel nog wel 5 kilometer, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle is bij Ermelo nog steeds de rechte rijschok dicht. Het heeft te maken met een aanrijding. Vanaf strand 0 de 6 kilometer gaat waarschijnlijk nog wel een tijdje duren. Voorlopig kunt u beter omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Vakbonden praten straks met de raad van bestuur van NETCAR... over het sociaal plan en voorwaarden voor een overname. Henk van Rees van FNV staat al op de stoep bij NETCAR in Born. Meneer van Rees, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat is de inzet van het gesprek zo dadelijk? We moeten gaan onderhandelen over een nieuw sociaal plan, uh, gekoppeld aan een mogelijke sluiting. En we hebben twee eisen gesteld. Eén uh, is uh, dat sociaal plan, dat gaat enkele honderden miljoenen euro kosten. En we willen schriftelijke garanties van Netcar en van Mitsubishi dat die benodigde gelden ook op tijd. Uh, ...op de tafel zullen liggen. En het tweede eis is dat wij, als we gaan onderhandelen met de Raad van Bestuur... ...dat zij dan ook een mandaat moeten hebben van Mitsubishi... ...dat zij ook serieus met ons kunnen onderhandelen... ...en niet als een soort loopjongen op en neer gaan pendelen. Hmm. Maar wacht even, meneer Van Rees, want wij spraken gisteren met minister Verhagen... ...die heeft in Japan gesproken met de top van Mitsubishi... ...en um, die willen ook meewerken aan een overname. U gaat er kennelijk van uit dat er een eind komt aan NETCAR. Nee hoor, we zetten in op twee sporen. Het ene spoor wat u terecht noemt is dat we alles op alles zetten om een overnamekandidaat te vinden. En het is plezierig dat Mitsubishi aangegeven heeft daarop serieus aan mee te werken. Um, maar tegelijkertijd willen we nu ook afspraak maken over een sociaal vangnet voor het geval dat dat niet gaat lukken, of in het geval dat die overnamekandidaat zegt bijvoorbeeld van: nou, van die 1500 mensen willen we er al 800 overnemen, maar 700 niet. En in beide gevallen is het nodig natuurlijk om dan een sociaal vangnet te hebben. Dus we zijn tegelijkertijd bezig met de twee sporen, met hopelijk natuurlijk en daar gaat de meeste inzet op uit, van dat we een overnamekandidaat hebben. Want ja, het is natuurlijk toch nog steeds de enige automobil. Die we in Nederland hebben. Ja, met datgene wat, waar minister Hagen gisteren mee terug is gekomen uit Japan, um, geeft u dat meer hoop voor de toekomst? Ja, dat, dat, uh, dat is zeker zo. Dat is, dat is positief. Uh, maar het zijn wel woorden. Er staat niks wat op witte. Wij hebben natuurlijk te maken met de, de, de daden. En het gaat er ons om als minister Verhagen dit soort toezeggingen te horen heeft gekregen van die topman van Mitsubishi. Dat wij dan graag op het niveau van netkaart dat omgezet willen hebben in schriftelijke garanties. Zodat dat ook meer zekerheid biedt aan de mensen die al heel lang in die onzekerheid zitten. En u heeft uw eisen uh, ja, vastgelegd in een soort voorultimatum. Wat moeten we ons daar nou bij voorstellen? Is dat een, ja, een soort gele kaart? Ja, dat, dat ziet u goed. Uh, het is bedoeld om uh, maximaal uh, druk te zetten richting de Raad van Bestuur, Netcar en dus ook uh, Mitsubishi. En daar gaan we vanochtend uh, over praten, omdat die twee eisen die ik in het begin noemde, die willen we graag uh, gerealiseerd uh, zien... Ja, mocht dat niet lukken, dan gaan we toch toe naar een ultimatum en dat kan dan weer leiden tot verdergaande acties. Maar ik heb nu nog de hoop in elk geval dat zeker de gesprek wat minister Verhagen dus in Japan gehad heeft, dat de woorden die daar uitgesproken zijn, dat die ook in concrete toezeggingen gedaan worden. Want ik zit er zo wel in van eerst zien en dan geloven en dat gaat vanochtend gebeuren. Oké. Okay. Henk van Rees, wij horen later wel van u van de FNV. Staat dus al op de stoep bij Netcar in Boren voor een gesprek met de Raad van Bestuur. En daar gaat het om de werkgelegenheid in Limburg. Over de werkgelegenheid gaat het ook vanochtend bij Mark Robin Visser in Emmen. Want ook daar is sprake van een leegroop, Mark Robin. En merk je dat in de detailhandel? Nou, dat is natuurlijk de vraag. Uh, ik was vanmorgen een beetje spottend natuurlijk. Ik zei, ik ben in het bruisende centrum van Emmen en er gebeurt hier nog niks. Maar dat is natuurlijk gewoon omdat de winkels nog niet open zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er hier niet gewerkt wordt. Want ik ben nou in de winkel uh, van meneer Schoonmaker. U bent de van, van de Mannenmode. Van ja. de ja. Mannenmode, ja. En uh, er wordt hier ontzettend hard gewerkt in uw zaak. U bent, uh, voor bent u een beetje aan het uitverkopen, want u krijgt een hele nieuwe winkel. Wij zijn hier uh, de zaak aan het restylen, zoals dat heet. En wel uh, grondig. En betekent dat nou uh, dat het heel goed gaat met de zaken... of betekent dat nou dat het juist niet goed gaat met de zaken? Dat betekent in ja. ieder geval uh, dat wij uh, veel vertrouwen in de toekomst hebben. Ja? Want anders dan, uh, dan ga je niet verbouwen. Nee, wij zien het uh, gewoon zitten en we weten dat er stilstand is achteruitgang. Ja. Uh, dus in ondernemersland is het uh, altijd erbij zijn en dan... Uh, dan, dan creëer je dat het goed gaat. U doet uh, mannenmode. Dat is, ik zie, ik zie de, ook de wat duurdere en wat ziekere merken zie ik, uh, hier in uw winkel. Merkt u iets van de situatie van Emmen en hoe het hier gaat? Uh, nee. Uh, is uw zaak een, een graadmeter daarvoor? Echt? Nou, één van de graadmeters, laat ik het zo zeggen. Maar wij, mer wij merken er weinig van, omdat de plaats, uh, Emmen een, uh, een hele goede winkelplaats is. Dus wij, we hebben enorm uit veel... de omgeving komen mensen hier omgeven. naartoe. Ja, we hebben hier een fantastische dierenpark en dat ja. is altijd nog een, een trekker, publiekstrekker. Van, ja, een grote publiekstrekker. Maar als je nou bijvoorbeeld hoort de belastingdienst trekt zich terug, de topografische dienst heeft zich teruggetrokken, dat gaat om honderden banen tegelijk. Ook veel mannen, denk ik, die ook allemaal in het pak moeten. Ja, dat, die zijn nu weg. Dat klopt. Dat is al zodanig uh, geen voordeel. Uh, dit gebied is gelukkig wel in staat om heel veel nieuwe bedrijven aan te trekken, want het is een fantastische bedrijvende klimaat hier. Ja. Maar het is waar, als je aan de ene kant uh, wint... en aan de andere kant waar je toch niet zo heel veel aan kan doen... Uh, behalve uh, lobbyen, uh, uh, dat je banen verliest, dan is dat natuurlijk een slechte zaak. Ja. Dus in, in die zin is het, is het geen goede zaak dat men, uh, dat men uh, iets meer decentraal uh, gelegen gebieden niet stimuleert met overheidsbanen. Nou ja, goed. Ik heb van uh, wethouder Arendt al gehoord dat hij binnenkort naar Den Haag wil om nog eens een keer daar onder de aandacht te brengen dat Emmen ook bij het Koninkrijk der Nederlanden hoort. Zoals hij dat verborgen verworden. Uh, ja, meneer Bakker. Goedemorgen. Brood eten we allemaal, hè? Ja. U eet niet alleen bakker, maar u bent ook nog bakker. Ik wakker. ben ook nog bakker. Ja, uw zaak is al open verderop. Ik ja. zag al mensen bij u een broodje eten. Ja. U zit al uh, op terras. Hoe gaan de zaken? Goed. Ja? Goed bezig blijven. Wisselend. Hard werken? Ook hard werken. Dat hoort ja. er ook bij. Ja. Uh, u, u volgt het nieuws ook? Wij volgen het nieuws ook. Uh... De leegloop van Emmen, lees je in de krant? Nou, leegloop, dat is een beetje heel erg uh, negatief. Maar uh, ja, helaas gaan er wat uh, grotere bedrijven weg. En daar, ja... Uh, yeah. Er zijn ook wat mensen bij die, uh, wat klanten van ons op zijn. Ja. En uh, wij hopen dat die natuurlijk wel blijven komen. Want, uh, ja, je, zullen... je kunt wel hopen, maar... Ja, maar er zijn toch ook heel wat mensen die hier in Emmen wonen. Dus uh, ja, die zullen dan, uh, ik hoop, zo lang mogelijk in Emmen blijven wonen. Dat is natuurlijk een heel mooie plek. Ja. En uh, ja, dan gaan ze uh, of carpoolen of... Uh, maar de dierentuin, hoor ik al, dan valt die van alles te beleven uh, Hier is van alles te doen. Nou, ik blijf nog even als u het goed vindt. Helemaal goed. Ga ik nog even verder kijken hier in het bruisende Emmen. Tot straks. Mark Romming is daar de hele ochtend. In ieder geval nog tot half tien in Emmen. naar uh, Somalië. Hoe kan het land weer bestuurbaar worden gemaakt? Dat is een hele grote vraag natuurlijk. En pasklare antwoorden zijn er eigenlijk niet. Maar in Londen wordt er vandaag een conferentie aangeweid. En wij praten erover met Jan Abink, kenner van de Hoorn van Afrika... verbonden aan het Afrika Studiecentrum in Leiden. Meneer Abink, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er hoort al meer dan twintig jaar een burgeroorlog in het land. De conferentie van vandaag duurt één dag. Uh, verwacht u dat het iets uit gaat maken? Dit, dit is een, een conferentie die met zeer veel voorbereiding en met, met het uh, betrekken van alle mensen en alle partijen, alle landen, erbij een, een kans van slagen heeft. Omdat ze uh, een, toch een heel goed voorbereidingstraject hebben afge, uh, doorlopen en een heel programma hebben opgesteld om een uh, langere termijn uh, ja, opbouw van het land Portugal uh, te, te na te streven. Het is een, een historisch moment. Ja. Maar, ja, maar dan komt u misschien uh, na die conferentie met een mooi plan. Hoe... Implementeer je dat? Hoe breng je dat daar naar het land toe? Er nou, is grote betrokkenheid van internationale organisaties. En uh, die zullen uh, aanwezig blijven worden uitgebreid. Het momentum wat nou bestaat komt omdat die gewapende islamistische beweging, hè, die al shabaab waar iedereen zoveel over ja. hoort en zo... die zit, is nou op, op een retour. Hè, en dat schept openingen. Die, die groep zit niet bij de conferentie. en Die wil er niet bij zijn. Je is daarom niet uitgenodigd. Maar die groep is op een retour. En daardoor wordt steeds meer mogelijk om gewoon effectief uh, ja, wat meer op te bouwen... en wat meer uh, uh, veiligheid en politieke structuren te gaan, te uitwe te gaan uitwerken. Ja. Dat is de ambitie. En, en, en wat ligt er dan op tafel vandaag, meneer Abink? Want er wordt wel gesproken van een totaal mislukte staat. Somalië wordt omschreven als, als een mislukt land. Wat, wat, wat moet er veranderen? Wat, waar, waar begin je dan? Nou, het is geen mislukt land, maar wel een mislukte staat... in die zin dat er geen staat meer is, inderdaad. Behalve in, in noorden, hè, het noorden. Het Somali-land is een heel goed werkende staat... Maar Zuid-Centraal-Somalië is inderdaad niet goed. Wat er moet er gebeuren? Het is uh, de. We hebben nu de, de, de, de, het einde van de. Overgangstijd. Hè. Je hebt een overgangsregering die moet tot augustus dit jaar blijven zitten. En dan uh, is iedereen erover eens: die, die moet niet doorgaan. Die moet niet nog eens een keer voor de derde keer worden verlengd. Men wil nieuwe instituties gaan aanleggen op basis van wat er al is, inderdaad, van die TFG. Maar met een flinke push forward, zeg maar, om uh, die instituties en hun bereik over het land te vergroten. En daar is geld voor uh, ter beschikking. Daar is expertise voor ter beschikking. En daar zijn ook heel veel Somalische diaspororganisaties over in de wereld. Zoals u we weet is een van de nemen... Negen Somalië woont buiten Somalië. Die zijn erbij betrokken geweest. En die hebben uh, grotendeels uh, zich verklaard om dat, zich daar helemaal voor in te zetten. Dus dat, dat, dat raamwerk ligt daar. En het is nu niet in een conferentie die in één dag alles gaat beslissen en alles gaat, gaat uitwerken. Maar ja, ze gaan een lange termijn plan neerzetten. wat uh, zal worden opgevolgd in diverse sectoren van, uh, van, uh, van wat er op de agenda staat. Ja. Maar meneer laten we bij het begin beginnen. U zegt die uh, tijdelijke regering moet er nu niet voor een derde termijn komen. Wie, wie, ga, wie gaat dat regelen, dat dat niet gebeurt? Nou, dat is, uh, in, op de agenda staat dat. En dat is ook deels voorbereid door een overleg, door een akkoord... wat in regering gesloten met de puntlandregering. Dat is een andere autonome regio, hè, noordelijk van het uh, gebied... waar al het, het vechten plaatsvindt. Die hebben dus die conferentie zien aankomen... en hebben voorbereid dat ze gaan samenwerken. En dat is dus, betrouwbaar, dat soort, dat soort afspraken? Uh, nou ja, betrouwbaar. Het is een enorme stap voorwaarts die niemand had verwacht... Dat Puntland zich uh, verwaardigd om te praten met de TFG. En daar ook een akkoord heeft uh, uitge uitgehaald. En natuurlijk moet je bij Somalië zeggen. dat daar geen uh, diepe liefde voor een staatkundige. Uh, door, voor een staat bestaat. Hè? Dat, dat, dat is zo. Dat, dat land, de, samenleving, de samenleving werkt eigenlijk wel. Er is een heel veel zelforganisatie en, en de handel werkt goed en zo. De economie werkt redelijk goed. Uh, ja. Dat zou je niet verwachten. Maar goed, dat ruimwerk bestaat. En ja, er is toch een soort een kwalitatieve verandering in het de, in de politieke denken in het land aan de gang. En dat zou die conferentie kunnen gaan uh, benutten. Ja. Heeft u de, de inzet van de grootmachten niet nodig ter wereld, die er misschien nog niet zoveel belang bij hebben? Nou, het belang is groot natuurlijk, hè, want we hebben gigantisch last. Althans, uh, dat, dat uh, is duidelijk van, van de piraterij en ja. van het, uh, het getrouwen terrorisme. Dat dus... zou wel een reden moeten zijn om daar in te grijpen. Ja, dat, dat, hebben we, dat is ook gebeurd hè, door allerlei, allerlei instanties. Bijvoorbeeld die, die internationale contactgroep en al die, ja. die, die, die wapen. Hoe noem je die, die, die antipiraterijacties? Dat kost miljarden natuurlijk. Ja. Dus dat is een belang. Maar daarnaast is ook het belang met die voortdurende humanitaire uitdaging die, die Somalië biedt. Daar hebben mensen ook een beetje genoeg van. Ja. Meneer dus Abink. We, we hopen er het beste van van deze conferentie. En u ja. heeft er alle vertrouwen in in ieder geval. Hartelijk ja. dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. En zo dadelijk na het journaal van 9 uur verder kritiek op televisieproducent iWorks en het VU-Medisch Centrum ook van patiënten. Ik zou zeggen blijf luisteren. Europees voetbal op radio 1. Vanavond om 7 uur de Europa League. Twente, Stjawa, Boekarest. Er komt bij de, de tweede falen, moet de eens de bal wegkoppelen. En dan is het bijna 1-1. PSV trapt zo'n spoor. Jonas schiet, mooi. Oh, speeltijdig. En om 9 uur Manchester Ajax. Linkerkant Jan, Jan schiet en Jan scoort. En ander legt Aan de linkerkant honden doet zelf of geven we af zo. De Europa League. Vanavond vanaf 7 uur, RADIO 1. Het nieuws van alle kanten.